You're... Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Luis Garcia Meza, die begin jaren 80 korte tijd dictator was in Bolivia, is overleden. Hij stierf in een militair ziekenhuis. Daar was hij naartoe gebracht nadat hij in de gevangenis een hartstilstand had gekregen. De voormalige generaal zat een gevangenisstraf uit van 30 jaar... voor misdaden die tijdens zijn bewind in 1980 en 1981 waren begaan. Hij was gevlucht en werd bij verstek veroordeeld. In 1995 leverde Brazilië hem uit aan Bolivia president Duterte van de Filipijnen... heeft de bevolking van zijn land definitief verboden... om te gaan werken in Koeweit. Sinds februari gold al een tijdelijk verbod. Dat was ingesteld nadat voor de zoveelste keer... Filipijnse werknemers extreem slecht waren behandeld in Koeweit. Begin februari werd bijvoorbeeld... een Filipijnse huishoudelijke hulp doodgevonden in een vrieskist. De vrouw is vermoedelijk door haar werkgever doodgeslagen. Het was de zevende Filipijnse werkster in een paar maanden... die de dood vond in Koeweit. Er werken in het land... Meer dan 260.000 Filipijnen, de meeste in de huishouding of als kindermeisje. De Filipijnen die nu in Koeweit werken, mogen ervan van te blijven. Op Schiphol zijn nog steeds vluchten flink vertraagd, maar de luchthaven meldt dat de vliegcapaciteit maximaal wordt benut. Als gevolg van een stroomstoring vannacht in Amsterdam-Zuidoost... was chaos in het vluchtverkeer ontstaan. Ook morgen zijn nog wel vertragingen mogelijk. Vandaag werden tot een uur of vier veel inkomende vluchten tegengehouden. Morgen zijn er daardoor veel inhaalvluchten... waar ook weer vertraging kan ontstaan. Het weer. Vanavond en vannacht trekken er buien over. Sommigen met onweer, hagel en zware windstoten. En plaatselijk valt veel water... De zwaarste buien worden verwacht langs de oostgrens. Morgenochtend eerst in het noorden regen. Daarnaast een tijdje droog. Aan het einde van de dag vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het wordt morgen 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Welkom terug bij CFM Klassiek, tweede uur begonnen we weer met iets aparts, namelijk Sigeuner Melodien, Opus 55, eh, B104 en nummer 4, als eh, die alte moeten. Het arrangement was van G. Andersen en A.J. E. Rowe voor Piano Duo, dus het werd gespeeld op twee vleugels. Componist is Antonin Dvorjak en zoals ik al zei, het wordt dus uitgevoerd door ...Anderson en Rowe op twee piano's. Dan nu de vioolsonate nummer drie in c mineur Opus 45 deel 2 Allegretto Expressivo alla Romanza. En de componist is de Noorse grootheid Edward Grieg. Vineta Sareka speelt viool en Arandin Savary speelt piano. Een stuk vereiste weer wat uh, zoekwerk, met name betreffende de titel: uh, Symfonia per Arci. En uh, ja, dan wil je natuurlijk weten wat dat betekent. Nou, dat betekent gewoon net zoveel als een symfonia voor strijkinstrumenten. Strijkconcert dus. Het, is, uh, het staat in bes majeur en het deel eruit heet adago, Adagio. De componist is Gaetano Pugnani. Nooit gehoord van de man, maar we zullen er straks iets meer over vertellen. Het wordt uitgevoerd in dit geval door het Concerto Italiano onder leiding Renando Alessandrini. Deze Gaetano Pugnani was een Italiaanse componist, dat zegt de naam natuurlijk al, <küm> en vooral ook een violist. En de man leefde van 1731 tot 1798, vooral in het Italiaanse Turijn. Dan gaan we naar de symfonie nummer 3 in G, mineur, opus 36, en daaruit het vierde deel het finale. Allegro, van uh, Louis Farin. En de, het wordt uitgevoerd door de Solistes Européens Luxemburg onder leiding van Christophe Keunig. <tied> Variaties op een Japanse volksmelodie van Carlo Domenicioni. En het wordt op gitaar gespeeld door Celil Refik Kaya. Dat het uh, nog niet helemaal bedtijd is, gaan we u toch even een wiegelied voorschotelen, een Chant du Berco, nummer S198 van de heer Frans Liest en het wordt uitgevoerd op piano door Lucille Chung. Cello sonate nummer 3 opus 69 in A majeur van Ludwig van Beethoven. Uh, Adagio cantabile, dat wil zeggen langzaam en als gezongen. En dan ook nog allegro vivace, oftewel levendig en snel. Uh, Ludwig van Beethoven, zei ik al, schreef het. Het wordt op cello gespeeld door Arnaud Thomas. En op de piano wordt hij begeleid door Kennedy Moretti. Piano sonate in B mineur en dat is de HOB 16 eh, nummer 32 deel 3 de finale presto van frans Jozef Haydn en het wordt gespeeld door Paul Lewis op piano. En uh, we gaan weer een stukje terug in de tijd vanaf uh, meneer Haydn. We gaan nu naar iets heel apart, namelijk een suite in F-mineur, Del 1, Allemande. En dat is voor twee hele aparte instrumenten, namelijk de Theorbo en de Luid. Dat zijn twee in elkaar verwante uh, instrumenten. Een Theorbo is eigenlijk een ontzettend grote Luid met een verschrikkelijk lange halster aan. U moet maar eens op internet zoeken naar een afbeelding daarvan. En dat kan ik u zo niet uitleggen. Theorbo heet het instrument. En wij hebben vorig jaar hebben wij hier een Amerikaanse dame op dat instrument zien spelen. Dat was werkelijk buitengewoon indrukwekkend. Goed, we gaan nu dus naar de Theorbo en de luid luisteren. Een stuk van Robert de Fizé. En het wordt gespeeld door uh, Niels Monkemeyer. Op viool Andreas Arendt op Theorbal. Twee zeer aparte instrumenten die u daarnet hoorde. De viola da gamba. Uh, ik zei viool, maar het is een viola da gamba. Dat is een heel belangrijk verschil toch wel. Want die da gamba is een beetje een soort viool die afgeleid is van de gitaar. En vandaar dat hij ook zes snaren heeft waar een gewone viool er maar vier heeft. En hij is ook wat lager gestemd. Hij komt niet zo hoog als de gewone, zeg maar, viool. En die Theorbo, ja, dat is een soort, soort luid. Dus hij lijkt er ook wel een beetje op, alleen met dit verschil dat hij veel lagere snaren heeft, meer snaren ook. En dat hij een ontzettend lange hals heeft. U moet het maar eens, nogmaals maar eens kijken op uh, internet. Er staan prachtige afbeeldingen van: van deze twee aparte instrumenten. En die Viola da Gamma, die kreeg zijn uh, vorm, eigenlijk zijn definitieve vorm, in de uh, 16e eeuw. Goed, we gaan verder met uh, een vioolsonate. Nu voor een gewone viool. Nummer 3 in D-mineur, opus 108, deel 2 het Adagio. En de componist is Johannes Brahms. Het wordt uh, uitgevoerd door Sirka Lisa Kakinen. Zou die uit Finland komen? Denk het wel. Ja, circa Lisa Pilch, zo heet ze helemaal. En eh, zij speelt viool en Tuya Hakila speelt piano. MUZIEK Dan gaan we eruit met een, uh, met een sprookje, dames en heren, want dat is ook wel weer eens leuk. Het is een heel kort stukje maar. Voor je het weet is het voorbij. Uh, Ma mère loi", oftewel moeder de gans. M62, tweede tableau, deel 2. Pavan de la belle au bois dormant, oftewel de schone slaapster. Het uh, stuk werd geschreven door Maurice Ravel... En het wordt uitgevoerd door Le Checless onder leiding van François-Xavier Roth.